Ik heb een detectief privé gevraagd om Simon de Voogd op te sporen. Heeft hij hem gevonden? Nee. Ilouïa Trové. Onder de grond. Je wilt toch niet zeggen dat Simon... mooi. Drie maanden geleden gestorven. Oh nee. Simon. We, we, we. Zelfs grote liefdes blijven niet eeuwig leven, ma chérie. Maar... Hoe komen degenen die de juwelen vernietigd hebben dan aan die Latijnse code? Simon moet ze doorgegeven hebben aan nog niemand anders. Maar aan wie? Wel, ik ben blij dat je er weer bij van Vanin. Ja? Want bon anders de vakantiesmaak te pakken te krijgen? Ah, uh, uh, ja. Uh, dus, je uh, werkt rustig voort aan het onderzoek in de zaak Vroman. En hoe zit dit dan met de burgemeester? En met Jacques Vroman? Uh, dat los ik wel op. Dan... Dan zullen we er maar weer in vliegen, zeker? Ik zei, uh, rustig, hè? je moet niets forceren. Hè? Wat boven water moet komen, zal wel boven water komen. Ah, nee, meneer de Keer, daar ben ik het niet mee eens. Als substituut bij de procureur des Konings... ...bepaal ik nog altijd hoe het onderzoek verder zal verlopen. Ik vraag niet om iemand of iets te ontzien. Ik vraag alleen ervan één om de zaak niet te bruskeren. Oh, u begrijpt het. U wilt alle partijen tevreden houden. Dus als ik u goed begrijp, mag van in de waarheid ontdekken... ...maar dan liefst eerder toevallig? U gaat ver, mevrouw de substituut. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Een substituut met haar op de tanden. Proficiat, Hanalore. Dank u, Pieter. Oh, zijn zijn al op voet van het gebruik van de voornamen. Versavel. Als nodig is, kan ik u ook een tijdje met verlof sturen. Dat zal van het goede te veel zijn, Pieter. Eindelijk is ongestoord kunnen doorwerken aan mijn boek. Dat zit er niet in, Guido. Want ik wil wel dat er voortgemaakt wordt met het onderzoek. En dat alles bovenkomt wat naar boven moet komen. En liefst zo rap mogelijk. Moet jij ook de een of andere partij content stellen, misschien? Ik begrijp het. Oh, ogenblikje. Hannelore Martens? Hannelore, uh, Dirk van der Rijk hier. Nog even over die zaak Vrooman. Oh, sorry, Dirk, maar het is nu het moment niet om... Ja, maar dit is maar een kleinigheid. Ik heb nog eens nagedacht hoe we Vrooman misschien... Nee, nee, nou... Dirk, ik bel u terug. Dirk, van der Rijk. Is dat de andere partij die content moet gesteld worden? Jij kunt soms het delen doen van hem, weet je dat? We zien elkaar straks. Als er nu nog iemand zo wegloopt, dan kunnen we niet deur steken. Waarom is die nu ineens zo kwaad? Ja, omdat jij per se op een zeer tenen moest gaan staan, daarom. Oh, dat was toch maar een grapje. Een grapje dat goed aankwam, moet ik zeggen. Pieter, je zal je best moeten doen om haar weer met Hanne te mogen aanspreken. Als dat substituutje denkt dat zijn hoofdcommissaris de kakken kan zetten waar zijn personeel bij zit, dan zal hij dat toch zuur oprekken. En ze zal mij een keer de les komen spannen, zeker? Truut. <laughs> Met Beekman? Ah, eh, Rosé, het is uh, Alberti, hè? Ik ken geen Albert. Albert de Kee, hoofdcommissaris. Ah, ja, de Kee. Zeg, eh, Rosé, eh, ik wil een klacht indienen tegen Martens. Wilfried Martens? Wilfried? <laughs> nee, nee, nee, nee euh, Hannelore Martens, euh, de substituut. Hannelore? Wat heeft dat meisje verkeerd gedaan? Dat meisje heeft mij zwaar beledigd en nog wel in het bijzijn van mijn personeel. Hè? En dat pik ik niet. Zo erg zal het wel niet geweest zijn. Ze is nog maar juist in functie en gemoeg... Uh, ik moet ik juist niet. Dat groentje denkt dat ze mij de les kan spellen. Mij, hè? Albert. Uw voornaam was toch Albert? Uh, ja, José. Er is niemand die uw capaciteiten in twijfel trekt, Albert. Zeker ik niet. En ik ben ervan overtuigd dat ook Hannelore Martens inziet dat jij torenhoog boven haar staat. In jaren en ervaring en, eh... Uh, enfin, in alles. Ja, maar ik sta op dat... Ik zal eens een woordje met haar praten. En ik ben ervan overtuigd dat het op een misverstand rust. Maar ze laat ondubbelzinnig uitschijnen dat ik zowel van der Eijk als zaak Froman ter Wille ben. Maar dat is toch absurd, Albert. Of, eh... Uh... Niet soms? Uh, ja, natuurlijk is dat absurd, ja. ja. Dat dacht ik ook. Ik zal in het kader van Octopus de zaken duidelijk toevertrouwen aan de Rijkswacht. Dat ontlast jou een beetje. En hoe het ook afloopt, ze zullen de steen niet naar jou kunnen gooien. Wat uh, denk je ervan? Bedankt, José. Ik uh, wist wel dat ik op u kon rekenen. Geen dank, Albert. Het is graag gedaan. Hij laat Maarten zijn van nu maar hun werk doen. Alles... Zuster Violet, kom tot uzelf. Blijf heersen. U bent hier in een klooster, maar stilte Maar er en... is bloed. Waar is er bloed? In haar cel. Bloed, overal, op de grond, op de muur. Rustig. Kom eerst tot uzelf en vertel wat er aan de hand is. Waar heb je bloed gezien? In haar cel. Zuster Maria Lies. ze heeft zelfmoord gepleegd. Oh, no! Mordieu, oh mordieu! Oh Ze heeft haar polsen doorgesneden. Ik hoop dat ik niet te laat ben. Saviolette, bel onmiddellijk een ambulance. Viet. Sœur maria hoort ge mij? Zuster maria Je vous salue, Marie-Pleine Grâce, le Seigneur est avec vous. Je bent bénie entre toutes les femmes, en Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit Wat is dit? Een lettre. Zuster, zegt Jezus niet, verzoen u met uw broer of zuster en kom dan voor mij bidden verwijt hij de Farizeers niet huichelaars te zijn en witgekalkte te graven. Wel, lieve zuster, wat zijt gij dan? Denkt gij soms nog aan haar, aan uw arme zuster, die gij mee hebt helpen veroordelen? Heeft uw arme zuster u niet verdedigd toen het beest u wilde bezitten? Heeft zij niet vrijwillig uw plaats ingenomen? Hoe kunt gij u hier verbergen? Hoe kunt gij in vrede leven met uzelf en met God, gij die die afschuwelijke waarheid kent? Hoe, lieve zuster? Hoe? Guy. Mais, mais mon Dieu, c'est horrible, ça.